9 uur, Gert Kluk met het Nationaal. journaal De man die gisteren een aanslag pleegde op een moskee in Brussel... wilde wraak nemen voor het geweld in Syrië. Hij zegt dat hij de Sjaïtische gemeenschap in België angst wilde aanjagen. Bij de aanslag kwam de imam van de moskee met het leven. De verdachte zegt dat hij uit Noord-Afrika komt... maar zijn identiteit is nog niet officieel vastgesteld. Hij zou een aanhanger zijn van het salafisme... radicale stroming binnen de soenitische islam. En volgens ooggetuigen riep hij tijdens zijn daad anti-Sjaïtische leuzen... De Syrische president Assad is een alavid, dat is een Syrische shiit. De Fed, het stelsel van de centrale bank in de Verenigde Staten... is positiever over de Amerikaanse economie dan eerder dit jaar. Volgens de Fed zijn er de spanningen op de financiële markten afgenomen... hoewel ze nog steeds een bedreiging vormen. De bevindingen van de centrale bank worden weerspiegeld... door de stemming op Wall Street. De belangrijkste graadmeters op de beurs van New York zijn de laatste tijd gestegen. En ook vandaag gingen de aandelenkoersen omhoog. Het optimisme wordt gevoed door cijfers die vanmiddag bekend werden... over de detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten. Die waren beter dan verwacht. Eind vorige week waren er ook gunstige cijfers over de arbeidsmarkt. Er komen banen bij. In de stad Schouwburg in Amsterdam wordt vanavond... met het traditionele boekenbal de aftrap gegeven voor de boekenweek. Op het bal met schrijvers, uitgevers en andere genodigden... speelt onder andere de big band van het Metropoolorkest. Thema dit jaar is vriendschap en andere ongemakken. boekenweek geschenk hemel De ...is geschreven door de Vlaamse schrijver Tom Lanois... ...en wordt verspreid in een oplage van bijna 900.000 exemplaren. Op vertoon van het geschenk kunnen mensen zondag... ...in heel Nederland gratis met de trein. Het weer vanavond enkele opklaringen. Vannacht weer zwaar bewolkt, minimaal rond 6 graden. Morgen droog en bewolkt, in het zuiden af en toe zon. Het wordt dan 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN Today, Luc Ikink. 2 over negen, goedenavond. Esmee Denters. die werd wereld, wereld, wereld, wereld, wereld beroemd door YouTube... en is nu alweer een nieuwe Nederlandse YouTube-ster. Nikki de Jager leert hoe je je moet opmaken. Ik spreek haar zo meteen. En met Bridget Maasland en Isabelle Brinkman... praat ik zo meteen over het gebruik van je stem in commercials. En uiteraard houden we je op de hoogte van het voetballen. Ronald van der Geer zit te kijken naar Bayern München tegen Basel. En dat is helemaal niet vervelend. Na 17 minuten een 1-0 voorsprong voor Bayern... dat de opdracht duidelijk begrepen heeft aanvallen. En zo snel mogelijk twee, drie doelpunten maken. Zodat de spanning uit de wedstrijd is. De eerste ligt er alleen van Robben. De tweede komt er nu misschien aan via Gomez. Maar die bal wordt uiteindelijk te zacht gekopt door de spits van Bayern. En komt recht in de handen van Sommer. De ene na de andere aanval van Bayern München. En heel af en toe komt Basel er via een lange bal eens uit. In de buurt van het strafschopgebied van Bayern München. Maar daar staan dan de verdedigers Boateng en Bad Stuber. Gewoon hun mannetje. Die Bad Stuber wordt vandaag trouwens 23. En wil natuurlijk het leukste verjaardag. Naar de kwartfinale van de Champions League. Voorlopig is Bayern op koers. Het was 1-0 in Basel voor de Zwitsers. Nu staat Bayern met 1-0 voor in eigen huis. Na 18 minuten. Een internationale tegen Olympiek. Maar zij en moet ook een koers krijgen. Lukt dat, Frank Bielaert? Nou, het, het, Ze hebben het een stuk lastiger met Olympique Marseille... dan ze van tevoren misschien hadden verwacht. De Fransen verstoppen zich alles behalve En krijgen nu ook weer een kans via Remy, de topschutter aan de Franse kant. En dus uh, heeft Inter uh, alle mogelijke moeite om de Fransen van zich af te houden. Wel twee enorme kansen gehad en die gemist. Maar ze hebben dus die boost wel nodig. Die boost van het maken van die goal. En daarvoor hebben ze dus twee grote mogelijkheden gehad. En zulke grote mogelijkheden heeft Olympique Marseille nog niet gehad. In uh, Milaan. We zijn 18 minuten onderweg en het is nog 0. Blijf het volgen hier in BNN Today. Volg ons ook op Twitter. twittercom je Dankjewel, Frank. Hadden we een paar jaar geleden Esme Dentus die dankzij YouTube werd ontdekt als zangeres. Nu is er een nieuwe Nederlandse YouTube-sterreizende. Nikki de Jager leert via YouTube miljoenen meiden hoe ze hun make-up moeten aanbrengen. Met haar Nikki Tutorials. Nikki, goedenavond. Hallo. Ik wist wel dat mensen filmpjes opnamen uh, als ze dachten dat ze konden zingen um, en dan zetten ze dat op internet. Dat snap ik allemaal wel. Uh, maar die Hier. hele make-upwereld, dat is allemaal een beetje nieuw voor me. Uh, hoe, ik heb het allemaal bekeken, hoe, hoe ben jij erbij gekomen? Um, nou, heel makkelijk eigenlijk. Ik was een weekend ziek en um, ik keek naar The Hills. The Hills is een naar... serie hè, op, uh, op, uh, op MTV. Precies, een reality show, ja. En ik vond die meiden vond ik zo mooi en ik dacht ik wil er ook zo uitzien. Dus toen ben ik naar YouTube gegaan en toen heb ik ingetikt uh, The Hills Makeup. En toen was er zo'n vrouw en die deed uh, Wake Up and Make Up. En ja, zij liet zien hoe je eruit kon zien als een van die meiden. En ik was gewoon in één keer als een zombie keek ik naar mijn scherm en gewoon... Maandenlang, of ja, maandenlang, wekenlang ben ik gewoon die video's obsessief gaan kijken totdat ik gewoon erbij neerviel. Yeah. En toen, eh, toen ben ik mijn eigen make-upjes gaan kopen en ik ben mijn eigen dingetjes gaan proberen. En toen, na een paar maanden oefenen, dacht ik, dit ga ik ook doen. En eh, nou, dat klonk dan ongeveer zo. Hey, YouTubers, this is going to be my first um, make-up tutorial. Um, I hope you guys like it. I already did my face makeup. And now we're going to start with our eyes. Ik heb hem vandaag even bekeken. En dan hebben we beetje, een beetje korrelig beeld. Op de achtergrond heb je volgens mij de radio nog aan. <laughs> <laughs> Ik zeg het niet. Inmiddels ben je echt wel een totaal ander type geworden. Want um, uh, in een veel recenter filmpje klink je namelijk zo. Hey guys. So today I'm doing another extreme spring look. I'm loving these lately. Um, I don't know. I just wanted to play with color again. And uh, today I decided to do this like... Purple haze is what I like a purple cloud around your eyes and then is uh, piercing neon blue eyeliner. I am liking this. I'm definitely going to go out in a sec with this. I'm going to scare my mom she's going to be like, "Oh, it's so bright." I'm like, "I know." If you want to know how I did this then please keep on watching. <laughs> yeah, Je bent nu 18. You was a paar jaar geleden toen je begonnen een stuk jonger natuurlijk. Hoe wat, wat voor meisje was je? Um, ik was heel onzeker. Ik uh, ik was best wel ja ik was wel gewoon dik en ik durfde bijna niks. En um, ik had echt maar een paar vrienden. En um, ja, dat is nou wel heel erg anders. Dat hoor je ook, want je hoort ineens uh, een soort van zelfverzekerdheid. Maar dat is niet zo gek natuurlijk. Want je hebt ook 2 miljoen views bij sommige filmpjes. Hoe, hoe voelt dat? Ja, heel raar. Heel, ik, ik snap het nog steeds niet. Maar het is echt heel tof. En hoe komt het dan dat al die mensen naar jou kijken? Als sla je me dood. Nee, ik heb echt geen idee. Ja, ik denk zelf dat het ergens ook al te maken heeft dat ik een beetje humor erin gooi. Mm -hmm. Maar verder, ik heb geen flauw idee. Wat je ook als herkent op straat, omdat je als 2 miljoen mensen naar je filmpje kijken. Ja, ja, ik loop af en toe de stad in en dan krijg ik op Twitter van. Uh, ik zag Nicky lopen. En, uh, en soms werd ik ook aangesproken. En soms willen mensen met me op de foto. En dan denk ik mij? Ja. Waarom met mij? Nou, wat zeggen ze dan tegen je? Het begint meestal met Ben jij Nikki? En dan zeg ik Ja, dat klopt. En dan is het eerst een gezicht van Wat? Jij? En dan zeggen ze Oh my god, ik kijk altijd die filmpjes. En dan meteen mag ik op de foto met je. Ja, ja. Ja. En dat doe je dan ook wel? Ja, natuurlijk. Ja, alles voor je fans over, natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. <laughs> maar je hebt wel, dat vind ik wel mooi. Ik bedoel, je hebt niet alleen maar Nederlandse fans. Je hebt ook uh, fans in het buitenland. Want uh, ja, jouw filmpjes zijn in het Amerikaans. Het is echt, echt een onvervalste Amerikaanse uitspraak wat je hebt. Hè? Hoe, hoe komt dat? Ja, het gaat eigenlijk gewoon vanzelf. Ik uh, keek vroeger altijd wel serie's uh, in het Engels en Amerikaans. En Harry Potter in het Engels lezen helpt ook heel erg. <laughs> Maar verder gaat het gewoon zelf. Je schrijft niks op, je, je, je dreunt het gewoon op eigenlijk, gewoon uit je hoofd. Ja, het, het komt allemaal aanwaaien. Ja. Nou, dan vertel je dan uh, de mensen wat ze moeten doen uh, um, uh, om hun ogen mooi op te maken. En ook haar, dat doe je ook en dat soort zaken en zo. Kun jij hier van leven eigenlijk? Is dit, jou, is dit jouw baat? Het is echt begonnen als hobby, sowieso. Uh, maar ik zit nu wel op, op, zeg maar, de populariteit dat ik er ook geld mee verdien. Um, ik ben 18 jaar, dus ik mag zeker niet klagen, maar ja, je kan er wel geld mee verdienen. Hoe werkt dat dan? Dan zijn er gewoon make-up bedrijven die zeggen van hey, pr probeer dit maar eens een keertje. Nee, je hebt zeg maar, um, als je uh, genoeg bezoekers hebt, krijg je, word je een YouTube partner. En dan krijg je advertenties op je video's en dan het meeste deel gaat naar Google, maar ik krijg dan ook een procent van die advertenties. Je werkt eigenlijk een beetje voor YouTube eigenlijk? Een soort van wel, ja. En daarnaast, want je bent uh, niet alleen maar uh, voor jezelf bezig, hè? Je, je, je doet het ook voor anderen. Ja, ik uh, daarnaast uh, ben ik gewoon een make-up artist en hair artist. Uh, ik zit ook bij een uh, agency daarvoor. Dus ik doe ook echt gewoon shoots en shows en tv-series. En ik heb nog een eigen column in het uh, blad Fashionista. En... Nou, noem het dan maar, maar op. Het gaat hartstikke lekker. Het vind ik toch saaier dat die tv-programma's een beetje doen en zo. Ik bedoel, ik vind jouw jou eigen Nikkie-tutorials, dat is waar het om draait natuurlijk. Hoe, hoe groot kan dit worden? Ja, hoe groot... Dit kan immens worden. En ik ben goed op weg, maar ik hoop dat het ooit nog in mensen wordt eigenlijk. Want het kan natuurlijk dat je op een gegeven moment zo groot wordt dat, uh, dat je denkt van nou Nederland te groeten. Ik spreek prima Engels. Ik ga het eens een keertje in Amerika proberen. Ik hoop het. Is dat iets wat je graag wil? Dat je, dat je uh, uh, weet ik, veel presentator wordt of uh, ik noem maar wat hoor, jurylid in, in, in, in, zo in, in een modellenprogramma of iets dergelijks. Jurylid klinkt echt heel leuk. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Um, sowieso hou ik ook heel veel van reizen. Dus ik ga heel graag als het kan, ga ik even naar Amerika. Um, wie is de mol? Zou ik graag in willen zitten. <laughs> wie is de mol? Gewoon zelf om mee te doen. Ja, ja. Ja, ieders hobby, hè? Ja. Heerlijk. <laughs> Nikki. ik denk over vijf jaar... Uh, dan heb je in Nederland vast wel uh, van wel gezwaaid... en uh, ben je een grote ster in Amerika. Ik hoop het. Ik hoop het ook, ook. voor je. Nikki Tutorials, zo heet je films op YouTube. Dankjewel, Nikki. Dankjewel. Nicky. Dank Radio 1, BNN Today. En bedrijven hebben natuurlijk goud geld over... voor uh, mensen zoals Nicky. Um, maar ja, ja, je moet toch een beetje op je eigen, uh, op je eigen ding doen natuurlijk. Um, hoe dat werkt, Facebook-marketing bijvoorbeeld... hoor je zo meteen hier in BNN Today. We gaan een Ballen. Eerst naar Bayern München tegen Basel. Ronald van der Geer. Na 26 minuten staat Bayern nog altijd op een 1-0 voorsprong. Door dat doelpunt gemaakt door Arjen Robben. Op de rand van buitenspel. Ontsnapt. Een, het was eigenlijk een paas van Toni Groos. Bedoeld voor Gomez. Maar die bal werd aangeraakt door een Zwitserse verdediger. En rolde vervolgens voor de voeten van de doorlopende Robben. Die goed aannam. Vervolgens de neus zette in de richting van de Zwitserse goal. En ja, dat kun je aan Robben wel overlaten. Ook goed afronden. Het had zojuist ook 2-0 kunnen zijn voor Bayern. Dat overigens nu weer in de aanval is. Een corner van Robben vanaf de rechterkant werd door Müller prima ingekopt. Maar een magistrale redding van uh, keeper Jan Sommer van FC Basel. Voorkwam dat uh, de tweede van Bayern erin ging. Met deze stand overigens. Maar dat gaat het natuurlijk niet blijven. Want Bayern is voorlopig veel sterker dan uh, FC Basel. Zou het verlengen geblazen worden. En dan uh, kan het nog wel eens een late avond worden. Omdat Basel de thuiswedstrijd met 1-0 won. En het resultaat van Bayern nu ook 1-0 is in eigen huis. Een corner van Kroon. Uh, komt eraan vanaf de linkerkant namens Bayern München. De bal gaat helemaal naar Robben. Ja, die maakte in het verleden zo wel eens een goal. Die staat er op de rand van het strafstopgebied. helemaal aan de andere kant. Neemt die bal wel ineens, maar hij gaat nu de lucht in. en een makkelijke vangbal voor de keeper van FC Basel. Blijft dus 1-0 voor de ploeg die heerst. Bayern München. Inter verdedigt een achterstand thuis tegen Olympique Marseille Frank Wielaert. Uh, ja, het is nog steeds 0-0. Dus die achterstand moeten ze nog steeds goed maken. De 1-0 achterstand opgelopen in Frankrijk drie weken geleden. Na 26 minuten. En uh, de kansen die Inter heeft gehad... daarna hebben we ze eigenlijk niet meer echt gezien. De spitsen, Forlan en Milito zijn eigenlijk niet meer bereikt. En ook Olympique Marseille heeft geen hele grote kansen gehad. Met name veel spelhervatting rondom de, het strafopgebied van Inter wel gekregen. Valbuena is dan de man die zich daarachter zet. Maar zijn trap ontbeert nog de nodige zuiverheid... om de Fransen echt uh, uh, voor gevaarlijke situaties uh, te zetten... en Inter in de problemen te krijgen. Nu de bal bij Mandanda in de handen. En uh, hij schiet de bal uh, vanuit zijn handen zo hard mogelijk... richting de helft van Inter. Daar wordt die bal opgevangen door uh, Nakatomo... probeert Inter... De weer uit te komen. Maar krijgt die bal niet richting het gras. En dus uiteindelijk via het hoofd van Diarra komt Olympique Marseille in balbezit. En komt de volgende Franse aanvalsgolf er weer aan. Maar kansen voor de Fransen hebben we nog niet gezien in Milaan. 0-0. Zei ik nou net, verdedigd een achterstand? Ja, ik denk dat ik er niet ja, maar niks nou, van nou, zeg. is vriendelijk, vriendelijk van <laughs> je. Te veel naar jou en kruip gekeken. Dankjewel Frank. Tot meteen weer. Volg ons ook op twitter. Twitter.com slash BNN Today. Wil je de beelden zien bij de gasten van de New Kids? Die sprak ik zo rond kwart voor negen. Check onze Facebookpagina. Facebook.com slash BNN Today. En Het is dinsdag, we duiken weer in de wereld van de glitter en de glamour met Bridget Maasland. Goedenavond Bridget. Goedenavond. Hallo, we gaan het hebben over voice-over stemmen, want daar is iets mee aan de hand. Wat dan? Ja, dat klopt. Iedereen kent natuurlijk wel die hele zware, donkere mannen voice-over stemmen. In the world, oh. in the world. <coughs> dat ja. kwam niet al. <laughs> nee, dat was moeilijk hoor, voor mij ook. <laughs> <laughs> Maar inderdaad, die stem, laat me maar even horen, doet het altijd heel erg goed in de filmtrailers. In a world, within our world. They created a world, oh unlike any other world. <laughs> We zijn meer, geloof ik. Hè? Ja, Iedereen doet hem altijd na, maar niemand kan het zo als deze man. Daar verdient hij ook volgens mij echt miljoenen mee. Maar je kan je voorstellen dat zo'n stem het heel goed doet bij echte mannenfilms... Hè? met veel explosies en geweld. En bij een andere doelgroep, zoals bij de romantische comedies... dus een beetje van de vrouwenfilms... Is zo'n stem toch een beetje apart? Luister even naar uh, een romantische comedy trailer van Holiday. Christmas. Another one opens. Ja, dat komt niet helemaal over of zo, hè? Niet, hè? Nee, vind ook nee als ja, dat ook klinkt een beetje typisch of zo. Ja, ja. Nou, dat vind ik dus ook. Dus ik vind eigenlijk dat er meer vrouwen moeten komen... voor de meer typische vrouwenfilms. En in Hollywood komt er nu ook langzaam een soort van tegenbeweging hierop. Want er zijn nu bureaus die echt gespecialiseerd uh, zijn... in vrouwelijke voice-over stemmen. Hm. Dus het komt langzaam nu op. En, en, en hoe klinkt dat dan? Hebben, daar hebben we ook een fragmentje van. Lijf, Absoluut. Mee. Ja. I can tweak it going into my more sensual read, my more, you know, proper, authoritative read, to my lighter mom read, to my really friendly kid read, teenage read, to my super squeaky silly character read, to my little old lady. <laughs> nou, deze vrouw kan wel heel veel. Het lijkt wel een beetje zoals ze de Simpsons ook in spreekt. <laughs> ja. Heel grappig. En uh, nou, als je zo veelzijdig bent, dan kunnen ze in Hollywood nog wel iets met je. Maar toch, in Nederland doen ze het voornamelijk met de mannen. Nou, is er wel een vrouw in Nederland, waar ik toevallig uh, vroeger heel lang mee heb gewerkt en goed ken, die een fantastische stem heeft. Isabelle Brinkman, goedenavond. Hallo. Hallo. Nou, we herkennen jouw stem gelijk natuurlijk, hè, van de KPN High. Ja, even een fragmentje, ja, hi! <laughs> het liefst de hele dag sms'en met Eindeloos Online. Het eerste jaar voor maar 2,50 per maand. Ga naar je telecomwinkel. Kennen we allemaal natuurlijk, hè? maar toch zijn vrouwelijke voice-overs... Ook, ook, ook in Nederland nog sterk in de minderheid. Hoe komt dat, denk je, Isabelle? Ja, ik denk dat het punt 1 gewenning is. Wat, uh, wat Richard net ook al zei, weet je wel. Ze zijn allemaal heel erg gewend aan die donkere, diepe, bulderende stemmen. En uh, ja, ze zijn een beetje vastgeroest daarin, denk ik. Ja, maar het is niet zo dat... Uh, want dat hoor je wel eens, dat, uh, dat, dat vrouwen een vervelende, hoge stem hebben of zo. Nou, het, het is wel zo, dat, dat zou, het is natuurlijk logisch, dat de meeste vrouwen gewoon wel een iets hogere stem hebben. En het is wel fijn als je als vrouw zijn een beetje een warmere stem hebt. Want het klopt inderdaad wel, dat als je inderdaad zo'n heel hoog pitcherig stemmetje hebt, dat, uh, dat dat ja een hogere irritatiefactor heeft. Ja, ja en die pitchen die kunnen ze er niet uitdraaien in een, in een studio of zo? Nou, nee, niet echt. Je moet er wel een klein beetje, beetje, beetje, ja... Goed klinken om het zo maar te zeggen. Luc, even voor de luisteraars die niet weten wat een pitch is. Dat is een, het, het klinkt al heel erg uh, factaal. <laughs> ja, dat, dat is toch volgens mij dat dat, dat het gewoon. Uh, ja, weet ik. Ja, hoe leg je dat nou uit? Leg jij het maar uit, Isabelle. En dat dat er een hoge uitschiet. als je een ja. lijntje zou hebben, laat maar zeggen. En uh, een vrouwenstem, die schiet dan heel erg door naar boven steeds. Dus dat weet je dat, dat, dat. En die dat... zou je in de studio terug kunnen draaien. Dat zeg je. Ja, eigenlijk. Die zou je echt zou je die terug kunnen draaien, maar ja goed, dan, dan krijg je volgens mij toch wel een heel raar effect. Ja. Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat een, dat een vrouwenstem, een goede vrouwenstem voor, voor dat soort dingen, wel een beetje een lage stem is. Nou, heb ik zelfs begrepen dat een mannenstem ook meer vertrouwen en autoriteit uitstraalt. Er is zelfs een wetenschappelijke studie naar gedaan. Ja. En ja, daar ben je het ook mee eens? Ja, hm. en wat, wat ook een beetje zo is, is dat um, uh, kijk, vrouwen onderling. Die zijn ook wel sneiniger. eerlijk is eerlijk. Mannen onderling die hebben dat niet zo heel erg. Dus een vrouw is ook veel kritischer als ze, als ze een andere vrouw wordt. Dan neemt ze het ook veel moeilijker van die vrouw aan. Of is ze veel minder snel gecharmeerd door iemand. Heeft ze veel sneller kritiek erop. Dus daarom zeggen ze ook eens dus van nou we nemen een man. Want het is bij de vrouwen veel neutraler. Dat komt er makkelijker in. Maar het is wel, het is wel zo vind jij ook dat, dat mannenstemmen meer, meer, meer vertrouwen hebben. Meer autoriteit. Mm. Nou ja, daar ga je weer. Ik, ik, ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat er ook wel een heleboel vrouwenstemmen zijn die heel veel autoriteit hebben. Alleen ja, ze worden niet gebruikt, dus kunnen we er nooit aan wennen. Dus kan het ook nooit vertrouwd worden. Ja. Um, in de reclamewereld, is daar, is daar een verandering bezig? Kiezen bedrijven ook wel vaker voor vrouwenstemmen? Jawel, jawel, jawel. Ik spreek bijvoorbeeld ook in uh, Van En die hebben natuurlijk nog een heleboel andere, ons uh, andere L'Oreal is dat. En in het begin... Waar er altijd mannen die bepaalde dingen inspraken. Dat was heel erg raar. Dan hoor je gewoon een mannenstem die had wat over elkaar gehad. wat over bepaalde dingen. Ja. En je ziet dat zij toch wel steeds meer iets hebben van: nee, we gaan het toch proberen met, uh, met die vrouwen. Ja, en nu doe jij dan veel reclames. Maar goed, in de Nederlandse filmtrailers hoor je eigenlijk altijd wel weer diezelfde lage mannenstemmen voorbij komen. Jeroen ja. Nieuwhuizen is, is ja. een enorm gevraagde stem hier in Nederland. En we hebben een fragmentje, luister even mee. Genomineerd voor twee Oscars. We need your help. Mooi portret van Zuid-Afrika op weg naar eenheid. The monsters the world cup. Van regisseur Clint Eastwood. Who is with me? Morgan Freeman, Matt Damon, Invictus. Hij is een beetje de Nederlandse, Nederlandse variant van die Amerikaanse stem. Heb jij dat ja. al eens gedaan, zo'n zo filmtrailer? Nee, ik heb het helaas nog nooit gedaan. Maar Ik heb het wel een tijdje geleden een hele discussie gehad in een studio... waar heel veel trailers ingesproken werden. Dat ik zoiets van, joh, neem nou eens een keer mee meer vrouwen. Want uh, ja... Niks te nadelen van Jeroen, maar je hoort Jeroen echt... Het lijkt wel of je hem bijna alleen maar hoort. Ja. En, en ik hoor hem ook af en toe gewoon echt uh, ja, uh, hele erge vrouwenfilms inspreken. En dan denk ik toch van ja... Maar dat stem, is eigenlijk wel mannen. raar, hè? Want je zegt ja, net zelf ik wel. De, de mascara's uh, was raar als een mannenstem dat insprak. Dus ja. dat wordt nu door vrouwen gedaan. Dan zou je toch denken dat de vrouwenfilmtrailers ook door vrouwen ingesproken kunnen worden? Ja, vind ik wel. Vind ik, wel. ik vind ook wel dat het tijd is nu daarvoor... Hm. Nu uh, um, weten we dat jij, uh, ja, jij bent misschien wel een beetje beroemdste Nederlandse voice-over stem, hadden wij zo bedacht. Maar zijn er nog, <lacht> uh, zijn er nog collega's, uh, vo collega voice-over vrouwen in Nederland? Jawel, jawel. En ook wel heel veel bekende. Kijk, want uh, ik werd bijvoorbeeld heel erg getriggerd op een gegeven moment dat ik dacht van nou, misschien moet ik wat meer in gaan spreken. Door Isa Hoes bijvoorbeeld. Die hoor je die veel, ook... ja. Ja, die hoor je ook heel veel. En die heeft ook toch, weet je, die heeft wel een, toch wel een hoge stem, toch een hele vrouwelijke stem. Maar er zit, wat ik net al zei, die warmte zit daar toch wel weer in. Er zit en, weinig jaloezie in haar stem. Dat is wat ja, je er probeerde te zeggen ja. met vrouwen misschien. Ja, ja. Omdat het warm is. En, en, en ze klinkt ook heel vertrouwd gewoon. Ja. Weet je, je neemt het echt van aan als ze het zegt. Dat je denkt, oké, okay, heel neutraal. Dus, uh, denk je dat dus, het wel uh, beter wordt dan nu ook? Want nu noem je een Isa Hoes, hè? Sylvana Simons. horen we ook wel vaak als, als een warme uh, vrouw. Jij uh, spreekt veel in. Denk je dat er wel langzaam aan verandering in komt? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het gaat uh, heel erg gestaag. Langzaam maar gestaag maar uh, zo langzaam maar aan geloof ik toch wel dat men eraan wil en ik denk dat het ook wel een beetje komt je hoort natuurlijk ook niet steeds meer vrouwen ook op de radio dus men, men begint toch steeds ja. meer te wennen aan uh, die dames dus die stemmen die worden ook vertrouwder en dan uh, jeetje straks gaan ze nog denken dat vrouwen ook humor hebben het moet niet nou, gekker worden, al, dat worden dan dan het moet hetzelfde he. worden als <laughs> mannen zullen we heel even uh, afsluiten met een kleine competitie wie het mooiste in a world kan zeggen ik begin in a world Richard in a world Isabel in a world ik vind toch dat Isabelle heeft gewonnen. Ik zeg dat ze gewoon door moet daarmee. Voilà. Dankjewel Isabelle Brinkman. Bridget, ook dank. We spreken je over een week weer. Dankjewel. Okay, Straks gaan we het hebben over marketing op Facebook met Peter Minkjan. Goedenavond. Goedenavond. We kijken de hele avond al naar het voetballen. Is er, is er een goed succesverhaal van een voetbalclub op Facebook? Um, nou, in Nederland vind ik, uh, het is niet mijn favoriete club, maar NEC vind ik hartstikke goed te doen. Ja? En daar hebben ze bijvoorbeeld ook, dan kun je nu stemmen op de seizoenskaart van volgend jaar. Mag je gewoon als Facebook-fan, mag jij één van de 400 ont uh, ontwerpen kiezen? Oh, oh de, hoe, ze, hoe ze eruit gaan zien? Ja. Ah, oh, dat is mooi. Ah, Oké, okay. nou goed. NEC dus. NEC, ja, want je nek zit hier en je NEC. <laughs> zit hier. Heel goed. Zo praten we praten met je verder over Facebook-marketing. Exit Holland. In Exit-Holland hoor je iedere avond bijzondere verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Alex Heijmans woont in Brazilië waar veel mensen aan Braziliaans Jiu-Jitsu doen. Dat is een sport waarbij de kans vrij groot is dat je met rode striemen op je rug uit de sportschool komt. Goedenavond Alex. Goedenavond Ja, Jij doet eraan hè, en dat Braziliaans Jiu-Jitsu, wat is dat? Uh, het is een, uh, het, het, het makkelijkst kun je het misschien uitleggen als, uh, het is de sport zeg maar die, die verder gaat waar judo stopt. Bij judo, bij iedereen bekend, gaat het erom dat je iemand op, uh, op, uh, op de mat gooit. En ja, dan, dan, dan, uh, dan, dan is de wedstrijd over. Bij Jiu-Jitsu gaat het daar verder. De bedoeling is dat je iemand in een houtgreep legt, uh, of uh, ja, verburgt, of ja, helemaal in de knoop legt, zeg maar. En ja, dan, dat hij aftikt. Ja, ja, en... uh, het is een sport die, uh, natuurlijk je hoort dat aan de naam, uh, oorspronkelijk uit, uh, uit Japan komt. Is meegekomen met, uh, met Japanse immigranten naar, naar Brazilië, die in uh, ja, de vorige eeuw hier spoorwegen aangelegd hebben. En uh, ja, de Brazilianen hebben eigenlijk hun eigen versie van die, van die sport gemaakt. En dat is nu uh, Braziliaans uh, jiu-jitsu. Ik be ben benieuwd of jij wel eens een keer een tik hebt gehad. Dat ga ik zo meteen naar je vragen. We gaan eerst naar het voetballen Ronald van der Geren. Tik Luc, want het is 2-0 voor Bayern München. Müller is de maker, Robben is de aangever. Voorzet vanaf de rechterkant, en dan komt hij keurig naar de eerste paal. En tikt hij hem achter, de doelman Sommer, die tot nu toe alles in de weg stond. Wat Bayern maar verzon. Sterker nog, Basel leek wat sterker te worden in de wedstrijd. Maar het is uiteindelijk toch optisch bedrog. Want Bayern München maakt een doelpunt via Thomas Müller. Gaan we door naar die andere sport, Brasiliaans Jutsu. Wel eens een keer een tik gaat, Alex? Uh, ja, behoorlijk vaak. Uh, uh, moet ik wel even bij zeggen dat, uh, dat het in, uh, in jiu-jitsu niet om, niet om tikken gaat en om klappen of om schoppen. Voornamelijk om, om houtgrepen en, uh, en, en zo'n soort dingen. Maar in de klas, uh, in de les gaat het er vrij, vrij ruig aan toe. Uh, af en toe dan... Uh, want de, de bedoeling is namelijk uh, dat, je, ja, dat je ook hard wordt. En dat je een soort van hardheid opbouwt tegen uh, ja, een, een, een tolerantie tegen, tegen de pijn die erbij hoort. Mm -hmm. Dus... Uh, ja, af en toe dan, dan, dan, dan krijg je van de, van de instructeur een tik. Als je niet luistert, dan uh, doet hij zijn zwarte, uh, uh, zijn zwarte belt af... en dan, uh, dan krijg je daarmee uh, een, een, een tik op je rug. Een zweepslag, zeg maar. Echt waar? Gewoon ja. een, gewoon een, dan word je gewoon even gegezeld? Ja, nee, dan stopt de hele les. En uh, mij ook al voorkomen, wel twee keer geloof ik nu al... Um, dat, want, uh, ja, ook een, wat er ook bij hoort uh, uh, is dat om uh, ja, um je conditie te verbeteren zeg maar, dat je niet zonder toestemming water mag drinken, en vaak krijg je to geen toestemming om water te drinken, te drinken en als je dan toch doet, ja, dan stopt de les en dan is het, uh, ja Alex, uh, ga maar even klaarstaan. <laughs> en dan, moet je dan, moet, je dan uh, moet je dan gewoon staan of moet je ook nog bukken of hoe werkt dat? Dat mag je zelf weten, maar <laughs> uh, oei, oei. Uh, het is als je, gewoon, als je gewoon blijft staan. Ja, ja, ja. Zijn Brazilianen van die, uh, van die gewelddadige types? Ja, nou, het is een, uh, Brazilië is een van de, van de gewelddadigste landen ter wereld. Het is een land waar, uh, waar per jaar uh, schrik niet 50.000 moorden plaatsvinden. En uh, het is ja, vergeleken bij Nederland, ja Nederlanders zijn eigenlijk, vergeleken bij Brazilianen, watjes. Oh ja. uh, dat is, is, dat niet is dat dan ook de reden dat jij dan dat aan deze Braziliaanse YouTube doet? Om, om, je, om jezelf ook, nou, weet ik veel, een beetje te kunnen beschermen of als nodig is? Uh, een beetje wel, en het andere is dat, uh, dat ik het gewoon, uh, ik, heb, ik heb zelf altijd moeite om, om bewegingen zeg maar, uh, uh, ja goed zeg maar in me, in me op te nemen en, en, en te onthouden hoe je dat moet. Dus het is voor, voor mij vooral een uitdaging. Uh, ja, om, om te kijken of ik die, uh, die, uh, ja, die lichaamscoördinatie kan, uh, kan vinden in mezelf. Wanneer is je eerste les? Uh, die is nu. Ah. En, <laughs> uh, en uh, als ik niet opschiet nu, dan krijg ik straat weer Oei, snel rennen, snel rennen. Dankjewel, Alex. Bedankt. Ja, Alex. Voetballen is voor watjes, maar we gaan er toch naartoe. Uh, volgens mij gaan we naar Ronald van der Geer. Om te horen dat het zojuist 3-0 wordt voor Bayern München en de wedstrijd dus ontbanings van alle, alle spanning. 66.000 mensen juichen de handen stuk. Ik denk dat het een verdediger was die uiteindelijk het laatste tikje gaf. Of is, ja, Het lijkt Bart Schubert te zijn. Notabene jarige verdediger vandaag. Vrijtrap trap van Kroos aan de linkerkant van het veld. Komt bij de tweede paal. Wordt daar weer teruggelegd. En dan is het inderdaad die Badstuber die de bal binnentikt. En de 3-0 voor Bayern op het bord zet. Nee, Badstuber is de man die teruglegt. En uiteindelijk is het Gomez. Hey, nou, we hebben we het helemaal rond. Die het doelpunt maakt. Daarom de felicitaties voor Badstuber. Maar hij is dus wel belangrijk. Die jongeling achterin bij Bayern München. 3-0, nadat het net 2-0 werd door Thomas Müller op Aangeven van Arjen Robben, aanval over de rechterkant. Robben leek de bal niet binnen te houden ter hoogte van het strafsomgebied. Maar mocht wel door. Gaf vervolgens een paas naar de eerste paal. Daar kwam Müller binnenlopen. lopen. En tikte die bal achter de verbouwereerde de Sommer. Zo is het heel snel 3-0. Want we gaan zo rustig in München. Maar is er dus voor Bayern eigenlijk niets meer aan de hand. En is het dan helemaal stil in Inter van Wielaert? Ja, bij uh, Inter tegen Olympique Marseille is het ja, behoorlijk stil. Wel goed bezet uh, stadion trouwens, dat wel. Vrije trap van uh, Schneider is het laatste wapenfeit van een paar tellen geleden. Maar het, was, het leverde een gemakkelijke vangbal op voor Mandanda, de doelman van uh, Olympique Marseille. En ik zat me al een tijdje te vervelen, dan ga je gekke dingen doen. Zoals bijvoorbeeld opzoeken, goh, wanneer heeft Inter eigenlijk voor het laatst gescoord voor de rust. Huh. Nou, dat is uh, 1 februari geweest tegen Palermo, toen deed Milito het. En vandaag uh, dreigt het ook weer niet te gaan. Lukken, want we zitten inmiddels in de blessuretijd. En er gebeurt al een kwartier ja, eigenlijk niks meer voor de goals. Behalve dan die vrije trap van uh, uh, Snijder. Nu een bal die wordt weggewerkt achter door Lucio bij Inter. En is er wel een soort van omsingeling van uh, Marseille rond de goal van de Italianen. Maar het leidt niet tot kansen. De Fransen uh, uh, creëren helemaal niets tegen Inter... Uh, behalve één kopkansje. Dat is alweer een eeuwigheid geleden van uh, Remy. Nu een counter van de Italianen. Misschien dat dit dan gevaarlijk kan worden nog voor de rust. Is het uh, Forlan? Forlan, nee. For... Uiteindelijk levert die counter uh, ook niets op. Als Maicon de bal voorslingert en de bal naast wordt gekopt door uh, Forlan... is dat waarschijnlijk de laatste kans van de eerste helft. Inter tegen Olympique Marseille 0-0. Dan gaan we rusten. Het is iets na half tien. Gert Kluk. Radio 1. Het NOS Journaal de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan beginnen een procedure bij de Wereldhandelsorganisatie tegen China vanwege exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen. Het kan uiteindelijk leiden tot sancties tegen China. Volgens de Amerikaanse president Barack Obama overtreedt China de regels voor de wereldhandel door de uitvoer van de metalen te beperken. Ze worden gebruikt in high-tech producten zoals mp3-spelers, flatscreens en windturbines.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 De man die gisteren een aanslag pleegde op een moskee in Brussel wilde wraak nemen voor het geweld in Syrië. Hij zegt dat hij de Shiitische gemeenschap in België angst wilde aanjagen. Bij de aanslag kwam die man van de moskee met leven. De verdachte zegt dat hij uit Noord-Afrika komt, maar zijn identiteit is nog niet officieel vastgesteld. De Syrische president Assad is een alavid. dat is een Syrische Shiit. Het zijn de hoofdpunten. Dankjewel Gert Kluk. Bayern tegen Basel, de ruststand is 3 tegen 0 en Inter tegen Olympique Marseille, de ruststand is daar 0-0. Radio 1, BNN Today. Luc Ikink. De PVV is vandaag in het Europees Parlement flink door de mangel gehaald. Er werd gedebatteerd over het uh, PVV-meldpunt voor overlast van Midden- en Oost-Europeanen. Correspondent voor de NOS vanuit de Straatsburg, Chris Ostendorf... heeft daar het hele debat gevolgd. Goedenavond. Goedenavond. De PVV lag dus flink onder vuur. Ja, ik denk dat het voor hun niet zo voelt, hoor. Er werd veel gepraat over de PVV, over de PVV-website... Alle politieke partijen in het Europese parlement, hè, van, van uiterst links tot uiterst rechts, tot en met de Britse conservatieven die veroordelen die website van de PVV. Noemen het een xenofobe website. Uh, maar ja, de PVV heeft gewoon uitgelegd, nog eens een keer, dat zij een meldpunt hebben en dat zij overlast willen registreren. En ik denk stiekem dat ze niet het gevoel hebben dat ze erg door de mangel gehaald worden... maar dat ze dit een mooie gratis uh, reclame vinden voor hun meldpunt en hm. voor hun standpunt in Europa. Uh, Guy Verhofstadt is de voorzitter van de Liberale Fractie en die zei onder andere dit erover. Mijn groep heeft voor het initiatief van uh, de heer Wilders uh, alleen maar misprijzen. Uh, we hebben dat ook onmiddellijk duidelijk gemaakt... Uh, het is eigenlijk onaanvaardbaar en het is een schande dat dat vandaag in de 21e eeuw nog mogelijk is. Ja, uh, behoorlijk veel. Ja, dat is uh, Guy Verhofstadt, de leider van de Liberalen in het parlement. Hè. Dan moet je ook wel bedenken, de, de Liberalen, dat is natuurlijk ook de club waar Mark Rutte toe behoort. En ja, in zekere zin zijn ze dus politieke vrienden. En wat je dus hier in het parlement ziet, is dat met name de liberalen de, de PVV op de korrel nemen. Zeggen dat deze website niet kan en dat wat Geert Wilders doet niet kan. En verder een beetje proberen te zwijgen over Mark Rutte. Mark Rutte die als premier van Nederland natuurlijk geen afstand heeft genomen van die website. En alle andere politieke partijen in dit parlement hier in Europa, die, die, ja, die nemen toch eerder ook Mark Rutte op de korrel. Want die, die begrijpen echt niet dat de Nederlandse regering tot nu toe nog steeds niet officieel afstand heeft genomen van die website. En, en waarom vinden ze dat hier zo erg? Dat is gewoon ja, de, de kern van de Europese Unie. Dat is dat er vrij verkeer is van, van personen. Mensen kunnen wonen en werken waar ze willen. En dat er dus een politieke partij is in Nederland die zegt... ja, maar daar hebben we last van en we willen dat inventariseren... om zo aan te tonen dat dat uh, nergens toe leidt, alleen maar tot ellende. Dat vinden de politieke partijen die hier in dit parlement... ruim vertegenwoordigd zijn, echt uh, onacceptabel. En heeft de PVV zelf ook nog iets daarover gezegd? Ja, kijk, de PVV heeft hier nogmaals uitgelegd wat zij graag willen um, en heeft zich ook een beetje beklaagd over het idee dat zij ja, ze zeggen, waarom worden wij niet gesteund door onze Nederlandse collega's? Wij worden hier aangevallen en de enige Nederlander die ons nog een beetje steunt is Mark Rutte, omdat Mark Rutte als premier nog geen afstand heeft genomen van die site en eigenlijk alle andere politici die hier rondlopen wel. Dus ja, de PVV voelt zich toch een beetje gesteund door de premier... doordat de premier er lekker niks over zegt. En dat voorspelt wel een beetje hoe dit af gaat lopen. Ik denk dat premier Rutte ook na deze resolutie... in het Europees parlement blijft volhouden. Jongens, dit is een zaak van de PVV. Is hun website niet te mijne. En dat hij er verder het zwijgen toe doet. We gaan het volgen. Dankjewel, correspondent Chris Ohtendorf vanuit Straatsburg. BNN Today. Luc ik. Ja, heel goed. Groot nieuws. Uh, en als er een groot nieuws aanschuiven, dan is er altijd een nieuwslezer. Uh, Rashid Finch, goedenavond. Goedenavond. Bekende stem. Uh, maar nu met de muziek. je op de achtergrond, dus het is allemaal iets minder serieus, uh, ja. vermoed ik zo. Uh, iets met rokjes, vertel het maar. Wat is het grote nieuws? <laughs> het wordt uh, donderdag rokjesdag. En dat uh, blijkt uit een app die ik met twee anderen uh, gemaakt heb... en die we vandaag in Nederland gelanceerd hebben. Skirt Alert voor iPhone. Ja. En uh, die geeft toch echt aan dat donderdag alle omstandigheden goed zijn... Uh, voor de eerste rokjesdag van het jaar. Oké, okay, uh, wacht even. Eerst even... Uh, f, ja, gaan allemaal vragen door mijn hoofd heen. Wat zal de eerste zijn die ik ga stellen? Waarom heb jij een app bedacht die, uh, die <laughs> moet... Wa -wa -wa waaruit blijkt wanneer het rokjesdag is? Goed, uh, dat is eigenlijk uh, uit een uh, bijna pure medigheid ontstaan. Uh, met uh, twee vrienden van me wilden we eigenlijk een iPhone-app maken. Daar kwamen we in augustus op. Leek ons leuk om te kijken hoe dat nou moet en wat er nou allemaal bij komt kijken... Maar dan moet je wel iets maken natuurlijk. Je hebt een excuus nodig. En uh, we kwamen op een barbecue op het idee van... Goh, het zou toch handig zijn als je nou weet wanneer het rokjesdag is. Ja. En uh, zo begon dat eigenlijk. En wanneer is het eigenlijk rokjesdag? Wat zijn de, de voorwaarden? Uh, het is best een ingewikkelde formule die, uh, die daarbij komt kijken, uh, die we de rokjesgod noemen. Uh, het heeft onder andere te maken met de temperatuur, uh, met of het bewolkt is of niet, uh, ook zeker hoeveel wind er staat heel veel regen er valt. Het gaat met name om de wind, die moet niet te hard zijn en de temperatuur, die moet hoog genoeg zijn. En waarom is dat donderdag? Donderdag is het, is het, is het lekker, lekker weer... Ja, weinig wind, 18 graden, geen regen, dan, dan gaat het wel hard de goede kant. Ja, maar op. nu heb ik net even, ik heb heel even een rondje gedaan hoor, over de redactie heen. En toen ja. waren er toch wel vrouwen van, nou dat is toch wel fris hoor nog. Ja, hij is, hij is, is, de rokjeschot is optimistisch, oh. dat is zeker zo. <laughs> <Ja>. <laughs> ben jij zo'n zo rokjejager? Nou, ik denk dat het wel meevalt. Nee, dit is echt heel toevallig uh, zo gekomen. Het had ook totaal anders kunnen zijn als we daar eerder op gekomen waren. Maar dit leek ook voor een eerste project wel haalbaar om te maken. <laughs> ja. Je kunt hem downloaden, geloof ik, hè? In, de, in, ja. de, in de App Store. Heet dat wel, Skirt Alert, zo heet hij. Dankjewel, Rashid. Graag gedaan. Over rokjes gesproken. Deze dame draagt er ook een, vaar Candyman, Christina Aguilera. Als er wel, Christina Aguilera, Candyman. Boekenbal is inmiddels in volle gang. Onze verslaggeefster Wieke Essendal, die staat aan de rode loper. Nachtburgemeester burgemeester Jules Deelder. Het thema van vanavond is vriendschap en andere ongemakken. En bij wie voelt u zich ongemakkelijk? Ja, ik, ben, ik hou niet zo van thema's eerlijk gezegd. Dus uh, ja. En met die vriendschap valt het ook wel mee. Uh. Schijster, Saskia Noord, wie is voor jou een ongemak vanavond? Wie vanavond voor mij een ongemak is? Nou, helemaal niemand. <laughs> en met wie zou je heel graag vrienden worden vanavond? Uh, nou, ik ben wel een groot bewonderaar van uh, de, de schrijver van het Boekenweekgeschenk, Tom Lennoir. Dus, uh... dus ga je zo meteen even op af. Nou, daar ben ik te bescheiden voor. Maar ik, als ik de kans krijg, zal ik hem wel vertellen dat ik een bewonder. Schrijver. Nee, we houden het netjes vanavond. Schrijver Bart Jabot. Ja. Het thema van vanavond is vriendschap en andere ongemakken. En wie is voor jou een ongemak vanavond? Ik heb totaal niet verstaan aan mijn weet je dat? Columniste Sylvia Witteman. Wie is voor jou een ongemak vanavond? Mijn vriend en ongemak is mijn eigen echtgenoot, die heb ik bij me. En met wie zou je vanavond heel graag vrienden willen worden? Um... Geen idee. Ik maak eigenlijk liever geen nieuwe vrienden. Ik heb wel zoveel. NRC hoofdredacteur Peter van der Meers. En wie is voor jou een ongemak vanavond? Ik heb heel veel ongemakken. Al die vrienden zijn totale ongemakken. Dus, uh, Waarom? Ja. Nou, vriendschap is zo ingewikkeld en moeilijk voor mij. Dus het is echt een ongemak. Ja. Wie wil je vanavond nog vrienden worden? Ik wil met iedereen vrienden worden, ja. Echt iedereen. En met wie wil je iets meer dan vrienden worden? Dat vertel ik heel lekker niet. Hoofdredactrice van de L en sinds kort ook schrijfster, Sussieel Nardings. Wie is voor jou vanavond een echt ongemak? Um, ik heb er geen ongemakken. Mijn schoenen zitten lekker, mijn jurk zit lekker. Dus ik heb een leuke vriendin meegenomen als introducee. Dus uh, mij hoor je niet klaar. BNN Today. Luc Ikink. Reclame, maar dan leuk en zonder spam. Als bedrijf valt het niet mee om jezelf een beetje succesvol op de kaart te zetten op Facebook. Hele afdelingen zijn ervoor in het leven geroepen, want je wilt natuurlijk geen klanten. Je wilt... Vrienden en je wilt ze niet gewoon vertellen wat ze moeten kopen, maar je wilt ze aan je binden. Hoe doe je dat eigenlijk? Peter Meerkan is online marketeer, schrijft een boek over Facebook marketing en hij adviseert bedrijven over social media gebruik. Goedenavond. Goedenavond. En Ralf Rijk is uh, marketingmanager bij Heineken, een bedrijf dat online niet zoveel te verkopen heeft, maar wel veel geslaagd degene gepost heeft. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Peter, uh, Facebook is geen webshop, je koopt er ook helemaal niks. Uh, beschrijf toch eens de kracht van Facebook voor een bedrijf? Wat, wat, wat, wat valt te halen? Nou ja, Facebook is een netwerk waar mensen uh, veel delen met elkaar en veel conversaties hebben. En als merk kun je daar onderdeel van zijn. Hmm. En hoe, do hoe doe je dat dan? Nou, door uh, updates te verzorgen die dan in het nieuwsoverzicht van hun fans komen en op die manier interactie hebben. Oké, okay. dus je moet dus ervoor zorgen dat je ze bereikt en met ze gaat praten eigenlijk? Ja, dat klopt. Hoe moet je dat doen dan? Wat is de beste manier? Nou, de beste manier is niet alleen over jezelf te praten. Dus uh, niet te vertellen uh, keihard van uh, vind mij leuk, vind mij leuk. En kijk eens wat ik allemaal te, uh, te verkopen heb. Dus dat is wel een andere manier dan je bijvoorbeeld op televisie of, reclame met, uh, uh, of op, op radio reclame maakt. Mm -hmm. Want dat is gewoon éénrichtingsverkeer, dus tweerichtingsverkeer. Hierbij moet je echt zorgen dat mensen ook uh, interactie met je hebben. Dus op die knop vind ik leuk drukken of een reactie geven. Dan zijn er natuurlijk voorbeelden uh, van bedrijven die het niet goed doen... maar goed, laat het even positief houden. Uh, noem, noem, eens een, noem eens een voorbeeld van een bedrijf waar, waarvan je dacht... Oh, dat was echt goed, of een, een mooi voorbeeld. Nou, uh, niet omdat hij er toevallig in zit en het uh, mijn favoriete biermerk is... maar Heineken vind ik goed. Uh, Hema doet het ook leuk. Maar bijvoorbeeld een wat minder bekend is Albu 6... Dat is dat, uh, uh, een evenement waar ze zes keer de, uh, op de, uh, op de US over gaan. Oh ja, ja. ja. Nou, daar hebben ze dan helemaal een community op Facebook over. En daar posten ze de hele uh, het hele jaar door: posten ze daar updates over. Dus niet alleen tijdens, tijdens die week of tijdens die dag, maar hadden ze de hele, he het hele jaar interactie met de fans. Hm. En je kunt het ook uh, loshalen van het internet uh, en van Facebook. Er is een dorp geweest waar ze Facebook. Profiel pics op de muren hebben geplakt. Ja dat? ja, dat klopt. Dat was een uh, klein bergdorpje, volgens mij in Zwitserland, maar het zou ook Oostenrijk kunnen zijn, open moeten. Yeah. En dan hadden ze een, een, uh, een actie bedacht waarbij ze als je fan werd van de pagina van, de, van dat uh, dorpje, dan uh, printen ze hem uit en dan uh, gingen ze het op een uh, bulletinbord hangen. Ja. Yeah. Nou, en dat was binnen een dag, was die helemaal vol. En nu is dat hele dorpje, hangt helemaal vol met uh, profielfoto's. En nu komen er zelfs ook mensen uh, speciaal naar dat dorpje toe om te kijken waar hun profielfoto hangt. Kijk, uh, dat zijn de betere voorbeelden. Laten we nog eentje doen, dan weten we waar we het over hebben. Volkswagen, die deed het ook goed. Nou ja, Volkswagen uh, die heeft een actie gehad waarbij je bijvoorbeeld uh, of een T1, zo'n hippiebusje, of een kever kon, uh, kon winnen. Mm -hmm. Helemaal specifiek in het uh, Facebook blauw en wit. En uh, uh, dat was een hele leuke actie waarmee ze heel veel interactie hebben gekregen. Maar daarnaast houden ze ook gewoon constant updates over. Dus soms doen ze ook gewoon voor de extra, echte Volkswagen gewoon een oude foto van een ja, Volkswagen Golf. En dat vinden heel veel mensen vinden dat leuk, omdat ze ja, toch dat merk rijden. En ze gaan niet iedere week een nieuwe Golf kopen... maar je bindt ze op die manier wel bij je, aan, je, aan je merk. Ja. Uh, Ralf, uh, stemmen op welke auto of bus je het leukst vindt... en die je dan kan winnen. Is sowieso is interessant voor Heineken? En dan natuurlijk niet met auto's, maar met, met, met bier. Ja, ah, liefst met bier. <laughs> ja, <hums> Allereerst de dank voor de complimenten. Voor het werk van, mm -hmm. uh, van het team. Nee, ik, het, het is absoluut de, de interactie. En de, het, het ruggespraak en de terugspraak met consumenten... is wat het interessant maakt. Dus je kan heel goed kijken met wie je spreekt. Omdat het allemaal uh, toch best wel zichtbaar is met wie, uh, met wie je spreekt. En dan kan je dan ook heel goed de conversatie mee starten. Is het iemand die bij ons bijvoorbeeld al uh, jarenlang fan is van het merk... die we eigenlijk al... Met zijn voornaam en woonplaats al kennen eigenlijk. we mm -hmm. uh, weten al lang dat hij bijvoorbeeld onze, onze kratjes koopt. Of is het nou een, uh, een nieuwe, jong, volwassene, 26 jaar woon, woont in Almelo en ik kom pas net kijken. En dat geeft een hele andere dynamiek met, met, uh, met onze doelgroep. Yeah. En wat, wat aantrekkelijk voor ons is bij Facebook, is dat uh, en dat je goed weet op wie je, je richt, wat natuurlijk met tv en andere media wat moeilijker is. Um, en dat je de, de vele boodschappen die wij eigenlijk als Heineken hebben. Hè, we hebben heel veel te vertellen over muziek, heel veel te vertellen over uh, dat we uh, trots sponsor zijn van Oranje. Dat we allemaal dat soort boodschappen die we naast elkaar zetten. Ja. daar kunnen we nooit uh, alles uh, op tv vertellen of op, over de radio? Goed, dan, zou over. Je, dan zou je kunnen zeggen, uh, Peter, van nou, je kunt Facebook, maar je, je hebt ook Pinterest en, uh, en Foursquare, Twitter. Waarom gaan bedrijven zoals Heineken of andere bedrijven daar dan niet naartoe? Nou, wij, ja, wij doen eigenlijk uh, daar waar de consument zit... daar gaan wij ook uh, zitten. Ja, ja. ja, Dat is ook op Twitter. En waarom valt er op Facebook veel te halen... en op andere, op, op andere dingen iets minder, Peter? Nou, ten eerste, wat, wat, wat ook al wordt gezegd... Facebook is het absoluut grootste sociale netwerk. Mm -hmm. Plus, uh, als je kijkt om de time on site... dus de tijd die wordt, uh, wordt doorgebracht op het netwerk... is het by far uh, echt het meeste. Dus uh, je bent daar waar je doelgroep is... En het, de interactiemogelijkheden zijn het grootst. Want bijvoorbeeld met Twitter, als iemand daarop reageert... dan zien niet alle andere fans dat. Maar op deze manier met Facebook is dat wel wat, wat beter zichtbaar. En je hebt ook als, als bedrijf, als merk... heb je veel meer mogelijkheden dan bij Twitter. Oh ja. Zou jij elk bedrijf adviseren om, op, om zich op Facebook te richten... en daar te gaan, uh, gaan marketen? Nee, nee, nee, die vraag krijg ik wel vaker. En vorige week ook toevallig een poetsdoekjesfabrikant... die dat ook aan mij vroeg, van, moeten wij iets met Facebook? Want zij wou ook heel graag iets met Facebook. De communicatieadviseur, ik zei van... nou. Jullie moeten absoluut niks met Facebook. Ja, misschien je profiel opschonen. <laughs> op die manier daar had ik nog niet aan gedacht. Maar dat, dat zou leuk zijn. Maar ze wou ook echt allemaal co-creatie gaan doen. En, en dat soort zaken. En dan, dan haalt ze ook de bekende voorbeelden aan: Coca-Cola, Starbucks. Dat soort zaken. Maar ja, in, in dat geval, dat, dan heeft Facebook op, op zo'n manier geen zin. Ralf, een manier waarop jullie mensen benaderen... is om ja, een beetje op de actualiteit in te, in te springen. Wat ik een hele geslaagde vond... was uh, tijdens de tocht koorts... die er toen uh, enorm was in Nederland... Uh, plaatsen jullie een plaatje op internet, op jullie Twitter was dat geloof ik... maar die heeft ongetwijfeld ook op Facebook gestaan... Uh, uh, van een glas bier, ijskoud, 16,6 centimeter stond ernaast... ruim voldoende. Uh, was dat een geslaagde, geslaagde uh, uh, boodschap? Ja, zeer geslaagd. Ja? Dat is ook uh, een van de leuke dingen met... Ja, met ons merk is dat het uh, draait niet alleen maar om een campagne of over bier. Maar vaak is het ook dat, dat wij eigenlijk de nationale thermometer zijn van Nederland. Dus wat speelt er? En dan gaan we daarmee aan de haal. En hoe werkt dat dan? Want uh, je kom je dan op de, op de zaak en uh, denk je van... hé, verrek het is zelfs Koorts. Laten we daar iets mee gaan bedenken met z'n allen? Nou, zoals wij... Uh, eigenlijk, dit is een sociaal netwerk natuurlijk waar we het uh, vanavond over hebben. Maar we hebben natuurlijk ook een creatief netwerk om ons heen. En daar staat eigenlijk altijd een opdracht uit om binnen uh, wat goed bij Heineken past... en goed bij onze doelstellingen past, om daar uh, dingen voor te ontwikkelen. En af en toe is het vanuit ons, on, ons team. Ja. En af en toe is het ook vanuit uh, uh, dat we zo'n leuke creatieve inzicht krijgen... of iets wat zo goed bij de tijdsgeet uh, past en zo goed bij het merk dat we die dan oppakken. En wanneer is dan iets geslaagd? Want je wil natuurlijk dat, dat iets dan echt over het net heen vliegt. Ja, liefst wel. Ja, gewoon zoveel en, uh, mogelijk dat... hits. Nou, het is een beetje afhankelijk van de campagne en de doelstelling. Hè. Dus de, de, je ziet ook heel veel mensen die zijn alleen maar bezig met het rapen van likes. Of het uh, kopen van likes. Uh, en daar, ja, daar geloof ik, wij, niet zo in. Waarom niet? Dat is toch juist goed als mensen je, je merk goed leuk vinden en liken? Ja, maar het moet wel... Het is, dat, dat is de grap. Het is, heeft heel veel parallellen met de echte vriendschap in de echte wereld, om het zo maar te zeggen. En een echte vriendschap is geen campagne. Hm. Hè. Dus als je... Als je de relatie aangaat, is het beste om het oprecht te zijn, en dat, het, ja, dat mensen weten wat ze van jou gaan krijgen. Een paar jaar geleden was het modewoord viral. Op YouTube staat een filmpje van een trendmanager van YouTube zelf, met een beschrijving hoe je dan zo'n viral creëert. Dus zeg maar hoe je ervoor zorgt dat iets als zo'n lopend vuurtje over, over het internet ingaat. We hebben een fragmentje, luister even mee. But there are over 48 hours of video uploaded to YouTube every minute. And of that, only a tiny percentage ever goes viral and gets tons of views and becomes a cultural moment. So, How does it happen? Three things: tasemakers, communities of participation, and unexpectedness. These are characteristics of a new kind of media and a new kind of culture where anyone has access and the audience defines the popularity. Uh, Peter, de, iedereen heeft de, de, de toegang in het uh, publiek bepaald eigenlijk. Klopt dat? Nou, deels. Deels ook niet. Ik bedoel, want uh, uh, dit filmpje zal waarschijnlijk honderdduizenden keer bekeken zijn. Ook allemaal door reclameadviseurs en al die voorwaarden allemaal voldaan. En toch is het maar eentje die toevalligerwijs uh, eruit pikt en viral gaat. Ja, gewoon, uh, soms is het ook gewoon toeval of zo. Ja, soms is het ook gewoon geluk. Ja. Ja. Uh, Ralf, bij Heineken zitten jullie wel in een, in, een, in een mooie positie eigenlijk. Want jullie zitten ook wel eens om de tafel hè, met Facebook om te kijken van nou dit willen we en dit willen we en dit willen we liever niet. Dat, dat is een beetje kort door de bocht. Maar ja, we, zijn wel, uh, we hebben wel geluk om te kunnen praten met Facebook, zeg maar de organisatie zelf. Uh, en dan goed het gesprek aan te kunnen gaan van, joh, waar geloven we in? Wat zijn de veranderingen die aankomen? En kunnen we daar iets mee met, met het merk Heineken? Ja, ja, dan mogen jullie dat wel, wel tegen ze zeggen. En een soort van wensenlijstje en dan hopen dat het uitkomt of zo. Nou, niet zo. Maar dat zij eerder zeggen van, nou, we gaan die kant op. Dus we gaan timelines invoeren, we gaan uh, de technologie aanpassen... op dat bepaalde transacties mogelijk worden, et cetera, et cetera. Ja. Al dat soort mogelijkheden, daar horen wij van. Dan kunnen wij kijken van, ja, past dat bij ons? Kunnen we daar iets mee? Uh, kunnen we ook Facebook helpen om daar iets groots van te maken. Nu uh, zit ik uh, hier met uh, twee uh, enorme uh, marketing nerds. Dat weet ik ook wel. <laughs> Ach, lunder allemaal. Hele mooie zo. mannen. Maar, Hele. <laughs> Hele, maar ik, ik ben gewoon een, uh, ik ben gewoon een, een ja, een uh, jongen. ik wil gewoon op internet en ik wil niet het, het lastige gevallen door worden door bedrijven. Peter, wordt het, wordt het niet, uh, wordt Facebook niet alleen maar van bedrijven zometeen? Uh, nou nee, want als ze dat doen, ze, ze luisteren heel goed naar hun gebruikers. En dat het luisteren is eigenlijk meer gewoon dat ze constant naar de cijfers kijken, wat wel en niet kan. Ze proberen nu bijvoorbeeld ook nieuwe advertentiemogelijkheden te testen. En daarbij kijken ze gewoon of het te, niet te veel gebruikers irriteert. Hmm. Want op, op dat moment, zodra het te veel irriteert, gaan mensen wel naar een ander netwerk. Hebben jullie wel eens ja. iemand geïrriteerd, Ralf? Uh, vast wel zeker. Ik durf <laughs> het je niet te garanderen dat het niet zo is. Maar we doen echt uh, ons uiterste best om dat te voorkomen natuurlijk. En onze vrienden, vrienden te houden. Ja. Hou je vrienden, vrienden. Dankjewel, Ralf Rijks en Peter Minkjan. We gaan naar het uh, voetballen. Nou, spannend avondje is wel voorbij, eh, Ronald? Ja, het zal nooit meer spannend worden in uh, München. Want de vierde ligt er inmiddels in. Twee minuten na rust. Actie Ribery aan de linkerkant. En de tweede van uh, Mario Gomez is een feit. Het is 4-0 voor Bayern München. dat alleen maar een 1-0 achterstand moest wegwerken. Nou, dat is wel gebeurd. Het is inmiddels voor Mario Gomez zijn achtste doelpunt in dit Champions League seizoen. Hij heeft er nu totaal 16 gemaakt. En als hij er nog een maakt, dan gaat hij Roy Mackay even naar de. Die had er 17 namens Bayern München in de Champions League. En deze Gomez, die uh, ja, dit seizoen uh, veelvuldig scoort ook in de Duitse competitie. Hij heeft er daar al 21 gemaakt. Ja, die toont ook in deze wedstrijd weg. Dat het een echte spits is. Hij komt naar de eerste paal. Hoe hij hem erin krijgt, ik weet het niet. Maar hij gaat erin. En dus is het 4-0 voor Bayern München. Het is een gala voorstelling. En die arme Zwitsers, ach, ze krijgen billenkoek. Spektakel dus in Duitsland. Statistieken in Italië bij Inter tegen Olympique Marseille. wat, wat is het saaie, Frank? <laughs> ja, er gebeurt echt bijna niks. Na de rust, één kansje gezien. Vijf minuten zijn we inmiddels bezig in de, de tweede helft. Ayou, maar die kwam echt nog een meter te kort om uh, bij de bal te komen. Hij gleed al op de vijfmeterlijn. En die bal ging daar echt nog een meter voorlangs. langs. De onnauwkeurige paas dus uh, vanaf de rechterkant gegeven door Amalfitano. Maar uh, uh, ja, Olympique Marseille... Blijft nog altijd meevoetballen. Maar gedurende deze tweede helft zullen ze ongetwijfeld steeds verder achteruit uh, lopen. En het initiatief aan Inter laten. En uh, eens kijken of de Italianen iets kunnen bedenken. Om door de Franse muur heen te breken. Dat moet namelijk wel. Want uh, Inter staat met 1-0 achter. Na die eerste wedstrijd tegen Olympique Marseille. En omdat het op dit moment nog 0-0 is. Is Olympique door naar uh, de volgende ronde. En Inter uitgeschakeld. En uh, ze zullen dus iets moeten gaan bedenken. Na de Russen is dat nog niet gelukt. Misschien dat het nu even gaat uh, gebeuren met Forlan aan de linkerkant. Even uitgeweken. Daar uh, achter hem Schneider die nu natuurlijk naar binnen komt. Naar zijn uh, rechterbeen wil dan de steekpaas geven op uh, Milito. Die wordt alleen niet bereikt. En dan kan uh, Olympique Marseille uh, er weer afkomen met Remy. Helemaal teruggezakt naar de eigen helft. En uh, aan de rechterkant gevonden, aangespeeld. En daar krijgt Olympique Marseille dan uiteindelijk een vrije trap op de middellijn. Omdat nog uh, Amalfitano, daar ondersteboven uh, gelopen wordt door uh, een aantal Interspelers. En uh, degene die dat als belangrijkste doet was Stankovic, de centrale middenvelder. 0-0 dus nog bij Inter tegen Olympique Marseille. En met deze stand de Fransen door. Ik ben blij dat ik niet de enige ben die een beetje moeite heeft met de woorden vandaag. Malok Tartanits, wat zei je nou, Frank? Amalfitano, dat is een naam. Ja, het is een <tot> beetje lastig. Die Franse namen zijn niet zo heel erg. Joh, iedereen struikt het wel eens. Oh, is dat. <laughs> Dankjewel, hè. Uh, heb je een vraag op Twitter, dan uh, nou, stel je die. En dan zet je de hashtag durf te vragen achter. Wij beantwoorden elke dag een vraag hier in de uitzending. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Waarom moet je gapen als je iemand anders ziet gapen? Hashtag durf te vragen. Hallo, met Walter Seuntjes, gaapdeskundige. Dat is een goede vraag. Dat heeft met twee dingen te maken. Ten eerste moet je met die andere persoon je invoelen. Je, je moet je in kunnen voelen. Dat noemen we empathie. En nog een stapje verder. het tweede ding is sympathie. Er moet een bepaald positieve band zijn tussen jou en de, de persoon met uh, wie je meegaapt. Je moet hem aardig vinden. Je moet hem zelfs heel aardig vinden soms. Uh, het aanstekelijke gapen, dat komt ook bij dieren voor... met name bij mensapen, maar ook bij huisdieren bijvoorbeeld. En als je meegaapt met je hond... of omgekeerd als je hond met jou meegaapt... dan betekent dat dat er in ieder geval een goede band is tussen jullie. Ja, als je niet meegaapt met een persoon... dan kan dat betekenen dat je die persoon niet zo aardig vindt. Hashtag durf te vragen. BNN Today. Tijd om het laatste woord te Ikink. Ja, tijd om het laatste woord weg te geven. Te beginnen met advocaat Oscar Hammerstein. Ook het strafproces is nu slachtoffer van wat mode is. U het algemeen ingang heeft gevonden om in een belangrijke zaak... maar te beginnen met het rechtbank naar huis te sturen. Dan toepasselijk schrijver Kluun. Vanavond in het Boekenbal en... De eerste literaire fitty is al geconcentreerd in mijn uitgever. Joost Nijssen doorgaat, een onvoorstelbaar erudiet persoon. En HP De Tijd-journalist Jan Zandbergen... die elkaar voor rotte vis uitmaken in HP De Tijd. Maar, zoals mijn vader een van de grootste Tilburgse filosofen aller tijden zei... op een vis moet gevochten worden. 3FM-DJ Sanderlanding gaat. Vandaag in het nieuws... Amsterdam wordt steeds duurder en nu wordt er hardop. Vragen mensen zich af, moeten we nog wel naar Amsterdam toe? Nou, woon ik daar, kan ik je vertellen dat een kopje koffie nog steeds even duur is. Een biertje is nog steeds even duur. We hebben nog steeds evenveel grachten. We hebben nog steeds alle flankhuizen, Er komt een concertzaal bij in de vorm van het Chikkerdome. En de lente komt eraan. Dus ik zeg, kom gewoon naar Amsterdam. Vrijdag is hier, zonder Lantinga. Volgens voetbal in de Lijn met Robert Meder. B -N Europees voetbal op Radio 1. Donderdag om 7 uur de Europa League. The Returns. Udinese AZ. Laag, er wordt hier gestopt. PSV Valencia. PSV met misschien de laatste aanval van de wedstrijd. En Schalke Twente. Die gaat op de bal staan, die gaat naar de grond. Die wordt geholpen naar de grond. De Europa League. Donderdag vanaf 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 We gaan weer naar buiten, dus maak je tuin voorjaarsklaar. Want nu krijg je 10% korting op alle nieuwe tuinmeubelen bij Weekamp.nl. Kom en ontdek de enorme collectie lounge- en tuinsets. Vandaag besteld, morgen in huis of in je tuin of op je balkon. Eerst Weekamp.nl. Dit is Radio 1.